komende dinsdag kan de laatste groep slachtoffers van de toeslagenaffaire compensatie aanvragen. Bijna alle slachtoffers hebben inmiddels een schadevergoeding gekregen van 30.000 euro. Nu is de groep aan de beurt voor wie dat niet genoeg is. Bijvoorbeeld omdat ze door het schandaal hun baan of huis zijn verloren. Bij de toeslagenaffaire werden ouders onterecht aangewezen als fraudeur. Daardoor werden veel levens financieel en emotioneel verwoest. In Amsterdam lukt het maar niet om wat aan het afvalprobleem te doen, meldt Stadsomroep AT5. De afgelopen jaren zijn tientallen toezichthouders aangesteld en worden hoge boetes uitgedeeld, maar dat heeft nauwelijks effect. Veel bewoners van de hoofdstad noemen hun buurt zeer vies. Behalve de toenemende drukte in de stad zouden ook interne problemen bij de stadsreiniging Amsterdam een oorzaak zijn.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 Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en in het westen is vannacht kans op natte sneeuw. Het koelt dan af tot rond het vriespunt. Morgen regen vanuit het westen en kans op sneeuw in het oosten. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. me.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 Lekker een gouden oude. Zo uh, op uh, de radio bij uh, ZFM, je Rick James en de Superfreak. Nou, het is uh, ja. kwart over vier. We gaan naar de Superfreak uh, toe, uh, Randall En als het uh, gaat om uh, race nieuws. Goedemiddag, uh, Randall. Hey, nee, goedemiddag. en goeiemiddag. Nee, goeiemiddag. Nou, ja, Superfreak hoort wel een beetje bij Las Vegas, hè? Viva La Las doet? Vegas, wat <laughs> een... Wat, nou. Wat er, ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben wat er allemaal gebeurd is. Maar de show eromheen, hè? En uh, ja, hoe de beelden wel. neergezet worden op televisie, dat is toch wel prachtig. Ja, jongens, als je gewoon in het donker ook al dat licht ziet, dat is natuurlijk wel een feestje. Mooi, simpel, bla. En, uh, uh, ik vind het wel prachtig, hoor. Beetje, iedereen heeft, uh, hoort dit soort circuit, hoort het nou bij de Formule 1 Ik vind het er totaal waar, uh, hoor. Het is natuurlijk een show. En uh, dit is wel de grootste show uh, uh, ter wereld, denk ik, zo'n beetje. Zullen we dat allemaal bouwen? Ja, zeker weten, zeker weten. Met uh, ja, al dat licht en uh, hoe ze dat allemaal ja. uh, verzorgd hebben. Ja, en reken maar dat er wat feestjes gevierd worden. En dat, uh, ja, het zal ook volgens u weer zo zijn... wat happens in Vegas, stays in Vegas, zeggen ze altijd, hè? Ja, <lacht> dus, uh... zeker weten, zeker weten. <lacht> FIFA Las Vegas, hè, zullen we maar zeggen. Las Vegas, zullen maar zeggen, ja. ja. ja. Hey, maar uh, ja. Rendel, ja, even voor de, voor de mensen, dat uh, circuit, dat zou dan... Uh, ja, dat heb ik ergens uh, gelezen, ik weet het wel, hoor. Maar ik vraag het even aan jou. Uh, uh, ook uh, de strip uh, zou daarbij uh, uh, betrokken zijn. En wat is dan de strip? Mm -hmm.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 Uh, als je in de zekers bent. En uh, ja, ja, prachtig. En dat, ja, de reis nu even, gewoon even lekker overheen. Ook komt het goed. Ja, wauw. O, uh, ja, mooi man. Ja. Dus, uh, nou ja, op de strip. Ja, en uh, je, nou, ik zag trouwens uh, iets heel anders. Van de strip gaan we even naar, uh, naar Lego. Hè? Dus, uh, ja, Lego die komt met een uh, racing team in de F F1 Academy. Ja, ja, nou, geweldig. <laughs> mooie sponsoring, zo zeg Ik hoop niet dat ze hem uh, bouwen van Lego-blokjes. Nou, hij, niet... hij ziet er wel uit als een Lego-auto, <laughs> trouwens. hoor <laughs> dus, ja, nou, We hebben toch van die Formule 1-oudertjes gehad. Maar die jongens in mochten rijden, die waren er ook door Lego gebouwd. Dat hebben we er ook al mee gemaakt. Ja, die helemaal uit elkaar vielen, dus nou, dat elkaar klopt. Reden. Nee, maar nou, deze dat gaat nee. niet uit elkaar vallen, hoor. Nee, en een serieuze <laughs> uh, uh, racer erin. Esme Kosterman.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 Ik, eh. ik, ik, ik, ik heb, eh, ik heb, eh, ik heb door de pitstraat zien lopen met zijn mooie glimmende en zilveren helm. Maar dan liep een mannetje met zijn kopje helemaal naar beneden. Dus eh, de, of, of Lucin is kwijt, of die auto doet het echt helemaal niet. Maar ja, uh, Charles zit er toch wel een beetje bij. Maar, uh, ja, maar zag je die auto uh, glibberen en glijden ja, op de baan? Nou, dat deden ze allemaal. Hè. Het was ijs. Maar, uh, dit is natuurlijk een baan. Uh, waar gewoon nooit op gereden wordt. Ja, de, door alle taxi's en toestanden, dat soort dingen. Het is natuurlijk gewoon een stratencircuit. Uh, gaat het dan regelen? En dan heeft daar redelijk gespoeld. Dus dan zou je zeggen, is de boel wel schoon gespoeld. Maar gaat het dan regelen? regelen. Komt uit het asfalt, jongens, allemaal zoveel veiligheid aan al die toestanden en andere dingen. Ja, dan kan je er morgen een sneeuwband op neer gaan leggen. Maar dan heb je nog steeds geen grip. En iedereen zei maar, ja, we hebben totaal, totaal, totaal geen grip. Ja, en.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 Waren gewoon helemaal geen rode vlag verder. Nee, maar ze rijden hoorlijkstreeks langzaam met z'n allen. Dus ik kan ook zeggen, ze doen natuurlijk hun uiterste best om het 100% eruit te halen. Maar dat viel mij ook op. Ze reden allemaal, denk ik, op 98%. Maar niet op 100%. Want dan kreeg je rommel in die regen. Maar de tijden zaten uiteindelijk toch best wel weer redelijk dicht bij elkaar. Hoewel Louis zat op drie seconden, geloof ik. Dus dan doe je echt helemaal niet meer mee. Het is wel zo dat. Uh, uh, uh, uh, uh, uiteindelijk, daarom kan ook iedere keuze. ja dat was niet de rij toestand. Maar het is natuurlijk voor iedereen gelijk hè. Uiteindelijk, uh, uh, uh, jongens, jullie allemaal rijden allemaal op hetzelfde uh, stukje uitval, rijden allemaal dezelfde kant op. Ja, dus ja, duw is het. En uh, ja, als je auto het niet doet... Uh, en zeker die redboer heeft al bewezen... bijvoorbeeld dat hij op Intermediërs het helemaal niet doet... ja dan, dan uh, heb je het toch wel heel zwaar aan boord, zeg maar. Dan heb je een rot dag. Ja, oh, en nee, da da daarom zou ja, ja. natuurlijk Max uh, wel kunnen zeggen... dat het uh, eigenlijk niet uh, te doen was. En laten ja. we het maar niet over uh, zijn teamgenootje... nou nog één keer noem ik de, noem ik de naam, Tsunoda...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 En eh, daardoor deed die wagen gewoon helemaal niet meer. Ja, dan heb je wel een eh, groot probleem met om dat even uit te leggen aan je rijder. Maar ja, als hij wel goed gaat, hè, als hij wel de training goed gegaan is, ja, dan kan je, dit is wel een baan waar je zeker op die lange rechte stukken ernaast kan zetten. En eh, dan zeg ik gewoon, Joekie, laat nou maar eens keer zien dat je ook richting die punten kan rijden van een negentiende plek. Max kan, kan het vanuit de pitstraat. Naar ja. het podium. Ja. Uh, ben je goed op zeker zo'n baan. Uh, laat dan maar eens even zien dat je gewoon uh, vanuit de negentiende plek ook minimaal richting een tiende of negende plek kan rijden. En die punten weg halen. ja halen. Dat nee, is wel nee, heel belangrijk. En ja, nou, daar nou, nou kwam dat, uh, dat, uh, hoe heet dat, uh, dat uh, investeringsplafond. of Hoe noemen ze dat nou? Wat je...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 Andere teams zeggen ja jongens, maar hij moet binnen dat budgetpavond vallen. Uh, de, dus uh, daardoor hebben ze weer minder geld om een andere dingen uit te geven. Uh, maar ja, het Boeze en de Vier hebben gewoon gezegd: nou ja, het is allemaal volgens de reglementen gegaan. Uh, daar zijn dan nou wel weer de afspraken. Daar zijn dan gaat, gaat, gaat wel redelijk. Wordt er wel weer gediscussieerd natuurlijk. Ja, dat gaat wel veranderen, neem ik aan.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 ...dat uh, Norris uh, wordt voorgetrokken en dergelijke uh, in het uh, team. En dat is er inmiddels wel weer afgehaald. Maar daar schijnt ja. toch een ander te spelen. Ja, maar dat heb ik wel de afgelopen drie wedstrijden wel een beetje gehad... ...dat ik op een gegeven moment vind... Maar ...hoe kan je als rijder in één keer je snelheid zo kwijtraken? En, en dat is uiteindelijk bij Oscar wel gebeurd en uh, ja, dan, uh, dan kan je altijd zeggen want jongens, ik, ik vind het af en toe wel best wel een beetje privé uh, neigingen krijgen van de telegrafen, en uh, wat er allemaal de verhalen gaan maar ja, als toch toch wel op de radio uh, Zac Brown gewoon zegt dat hij liever gewoon een Lendo wereldkampioen ziet worden dan weet dan je dat je als teamgenoot gewoon 10 achter haalt klaar, weet je? Dat is ook zo, ja, ja. ja. Nou, nou is denk ik nu van de wel zo professioneel dat uh, de, toch wel de teams proberen twee gelijke autos neer te zetten, uh, maar maar ja, in het verleden is wel gebleken dat dat niet altijd het geval was. Je hoeft dat open op te houden. Vraag dat maar zo'n Jos Verstappen, toen hij tijd in de tijd er bent, om bij Michael Schumacher Net Met uh, Schumacher, ja, ja, ja. wel mooie tijd trouwens. Ik ja, vond die Benetton zo'n mooie auto, echt waar. Ja, maar een fantastische auto, een fantastische periode ook. Hè. Daar, waar, daar was de Formule 1 natuurlijk veel meer vrij in de dingen die ze mochten doen. Uh, die jaren waren natuurlijk gewoon geweldig. Uh, maar ja, weet je, dat uiteindelijk, uh, Jos natuurlijk later in die auto versie mag gereden, toen kwam het wel, dat dit ding opeens heel andere dingen, wat hij gewint was, <laughs> <allemaal>. <hijs> <hijs> <Ja>. <hijs> en, en uh, toen die auto later gewoon voor, euh, euh, niet meer nodig was en verkocht dit aan een verzamelaar, en toen kwam er allemaal data tevoorschijn uit die auto, die klopt ook niet helemaal. <hijs> dus, uh, nee, nee, <hijs> ja, denk... nee, dus, ja, maar het gebeurt ja, nog ja. steeds wel, hoor, dat verschil zit in die auto's, dus... Uh... Ja, natuurlijk wel, en ik moet ook zeggen jongens, ik, ik, iedereen zegt ah regels regels dit, regels dat er mag niet, niet, zeg maar vals gespeeld worden in de Fumule 1 nou jongens, alsjeblieft laat ze lekker vals spelen met ze allen want uh, uh, zonder vals spelen is de Fumule 1 echt dood, dood, dood, dood saai klaar dus ja, ja. ja, nou we hebben we het nog wel een keer over wat ze hadden ook weer wat voor de vloer uh, gevonden of zo? Ja. Oh, ja de, de dingetjes eronder plakken en dan uh, die flexibel zijn en we, weet ik veel wat allemaal. daar komen we er, nog we wel een keer op dat terug. Dat zijn we volgend jaar allemaal kwijt, hè? Dat zijn we volgens jou oh, allemaal kwijt. Oh, dat zijn we kwijt. kwijt. Oké. Okay. Dus dat is mooi. <laughs> ja, dus geen ja. pruts meer aan de, aan de vloer. Uh. Nee, nee, nee. Maar ik vind het altijd mooi. We hebben een periode ook in de Formule 1 gehad dat er een flikje of een flapje op de auto werd geplakt. een of ander lipje. Ja. ...zat er weer een la, uh, uh, lipje... ...om het effect van dat lipje daarvoor op te heffen. Ja, haal ze dan lekker al twee eraf. <lacht> klaar, heb je helemaal nergens. Welk team was het ook alweer... ...die op een gegeven moment de yes. auto met allemaal vleugeltjes uh, er aan... De, de, ja, we hebben, ...op de weg sturen? We, we, ja, we hebben de gekste teams gehad. Maar op een gegeven moment waren, zaten die barsport zo vol met de lipjes. En wat ik daar nou het mooiste vond... ...tijdens de wedstrijd reden ze dan zijn heel barsport eraf... ...en dan gingen ze harder. <lacht> ja, uh, ja, ja. gebeurt <lacht> nog steeds en natuurlijk. Dat dus, uh... gebeurt nog steeds. En dan heb ik echt zoiets van... Uh, uh, Back to the drawing board, weet je. Ze rijdt tegenwoordig in de voorvleugel gewoon zo'n hele mooie wing-end plate eraf. En als je eigenlijk tijdens de wedstrijd heb ik dan niet gevoeld... gevoel wat je langzamer daardoor gaat. Nee, nee, nee. niet juist erop. Ja, <laughs> Klaar. Kost alleen maar geld, ja toch? Kost alleen maar geld. Ja. ja maar nou ja, we gaan eens even kijken. Hè. We hebben Lena Norris dus op 390 punten. Heb je Ashley op 366. Dan ja. hebben we Max Verstappen op 341. Nou, laten we even eerlijk zijn. Uh, dat is toch eigenlijk niet meer in te halen, hè, voor Max? Nee, kijk, en, en, zeker als je de, deze wedstrijd negen punten achter, uh, de, noor, achter Lendo uh, eindigt... dan kan hij ook geen wereldkampioen meer worden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb even tjus, na de kwalificatie... Even het interview bekeken met Max. Het eerste wat hij zei, uh, we hebben 22 wedstrijden gehad nog twee te gaan. Je ziet gewoon dat hij er klaar mee is. Dus die gaat er ook niet meer voor strijden. Die gaat nu gewoon zeggen, ik ga lekker mijn rondjes rijden. We gaan het seizoen uitmaken en dan ga ik lekker vakantie. Hier met die twee mooie meiden. Ja, toch? Zeker weten. En, uh, en dan gaat hij nummer die drie uh, proberen te krijgen, natuurlijk, uh, op zijn auto. En dan gaan ze, dan gaan ze werken aan de nieuwe dingen Dan gaan ze werken aan het nieuwe seizoen. En dan gaat uh, Max uh, het stad nummer één van zijn auto verdwijnen uh, En dan draaien. wordt het nummer drie uh, van, uh, Atlas ja, dan moet hij wel nog even een uh, dealtje oversluiten.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 Ja, dus hij is helemaal gek van nummer drie, een soort geluksgetal voor hem. Ja, maar daar heeft hij vroeger in de karting mee gereden. Dus, uh, ja. dat, is een, dus dat is wel een, een nummer waar hij ook volgens mij ook kampioenschappen in de karting mee gehaald heeft. Dus, uh, en wedstrijden mee gewonnen heeft. is dus altijd wel een beetje zijn nummer geweest. En uh, dat, dat was niet vrij toen hij in de Formule 1 kwam. Want toen, dat, dat was toen al van, volgens mij van uh, Ricciardo. Ja. Dus uh, daarom hebben ze er 33 van gemaakt. Maar maar, uh, ja, dat was slim. Dus, uh,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 Nee, we moeten nu gaan naar de straat, echt naar de strijd gaan kijken. Te, in feite tussen Piastri en Norris. Uh, die strijd uh, dat gaat er worden. Ik moet wel zeggen dat. Ik vind Piastri zeker binnen dat team op dan 10 uur achter staan. Dus ja, dan denk ik toch wel dat Lando gaat worden. Ja. Uh, en dat ja. hadden we op een gegeven moment niet meer verwacht. Toch, eigenlijk? Nee, nee, heel eerlijk. Ik heb vanaf weken zo gezegd dat Piastra die, die vermoordt hem ja. en die gaat, die gaat in zijn huid zitten. Maar ja, Lendo is toch... Ik denk dat hij niet hele goede psychiater heeft gehad. Hij is eruit gekomen. En uh, ik vind hem ontzettend sterk ook, namelijk. Uh, ook in de commentaren en toestanden. En uh, die zegt, boven komen drijven. Ja, hij is wat uh, volwassener geworden, zullen we zeggen. Absoluut. Ja, ja absoluut. dat merk je ook aan maar, hem.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 Ja. Vijf uur. Ja, ik had al last met uh, kwalificatie. En dan, uh... Ja, ik ook. Ik ben, ik, en ik zou je eerlijk zeggen, het is toch wel de keuze tussen dromen dat je op een tropisch eiland zit of dat je je capri moet kijken met regen in Las Vegas. Nou ja, precies. <laughs> ja. Precies dat. Ja, ja we, wachten ik, af, we wachten af. Zeker. Want, het, ja. het, het is altijd een leuk feestje daar. En uh, weet je, uh, je wordt opge... Het, is het mooiste, als je de westen wint, word je opgehaald in de Rolls Royce. Nou, dat heb je ook geen ter wereld. Dus uh, nee. altijd goed, toch? Zeker weten. En dan gaan we nog uh, een keer naar, ...naar twee olielanden natuurlijk... Ja. Qatar en uh, Abu Dhabi. Ja, en äh, ja, als ze naar Qatar gaan... ...dan uh, maken ze zich zorgen over uh, de bandjes... ...dat die het dan uh, daarop dat circuit... Uh, ...niet uh, zouden kunnen uithouden, zeg maar. Dan zeg ik weer voor iedereen hetzelfde. Ga je strategie erop gooien...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 Nou ja, hebben ze hier vooral een keer stof uit de stad? Zullen we daar ophouden? <lacht> en, uh, en, Dat gebeurt, ze hebben de gebouw ook weer een keer schoongespoeld. Scho eh. Uh, ja, en, uh, nou ja, uh, regenwedstrijd, dat wordt gehaald. Want, uh, niemand heeft grip. Dus, eh, uh, daar zullen we dus, uh, toch wel, zeker in de eerste ronde, een paar, uh, ja, vol tegen elkaar aanklappen. Uh,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 Ik... ik zou er nu even 1000 euro in het casino opzetten. Want dan kom je echt multimiljonair terug. Ik wou zeggen, uh, ik alsof... zet het er niet op in hoor. Dus, uh, <laughs> nee, nee. Nee, maar ik, ik denk wel dat die winstkansen bijna bij nul zijn. Ik denk dat je dan aardig kan uh, laten we zo zeggen. Dan zit je niet meer in een 1-sterren uh, hotel in Las Vegas. Dan kan je een 5-sterren hotel in hoor. Dat is geen probleem <laughs> met die winstkansen. Eh? Dus uh, nee, we, we gaan het zien. Ik, ik hoop een, een leuke wedstrijd weer. En uh, jongens, de ambiance is daar groot genoeg en mooi genoeg. Dus. Uh, Hey, Oké, <coughs> uh, ja. Volgens Buieraren is het morgen droog in Las Vegas. Nou, dan gaan we... Een, uh, nou, ik hoop geen saaien, maar dan wordt het toch wel een beetje uh, top 3 het kijken... wat ook wel een beetje vooraan staat. Want, uh, dan heb ik wel zoiets van... dan uh, wordt het uh, niet, de, dus, uh, niet de mooiste en spannendste wedstrijd van de wereld. Maar we gaan het zien. Hm. Gaan het af. Zeker, uh, vroeg, uh, vroeg een beetje uit en, uh, en uh, genieten van de Grand Prix. Ja, met oliebollen en een kopje thee. Nou, dat is zou lekker ontbijten. Oliebollen en een kopje thee. Ik heb ze net gehaald, dus dat kan. <laughs> ja. Nou ja, heel veel uh, plezier en dankjewel uh, voor uh, weer uh, je PIT-report. Ja, ja oké, okay, jullie uh, En tot de Volk volgende. Weer. Is okay. goed. Hoi. Okay. Okay. Bye. Bye. Bye. are when be the voice of him. He said that It's so bizarre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 Met Fred Hij. Hij is er weer. En in 2,8 graden in Zandvoort maakt hij zo meteen twee uur lang radio. You your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go back your back. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just do Space. But you can't even find my place There ain't nothing you can do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 Ja, het was veel minder hit. Dit was een echt een grote hit. Michael Bolton, ja. die scoorde daar echt een enorme hit mee. Zeker weten. Dus, uh, nou, een mooie plaats. Ja, zeker. En jij hebt meteen natuurlijk ook allemaal mooie platen. En ga je nog bellen ook? Uh, ja, ja, of, of, of dat ze mooi zijn, dat, dat moeten we nog maar afwachten. Natuurlijk. Dus, uh, nou, <laughs> ik, ga, ik ga ervan uit, ik luister vaak genoeg <laughs> naar je. Dus uh, dat zit meestal als snor. Ja, eigenlijk hadden we Peter Hartenveld uh, hier in de studio gehad. Maar uh, ja, die, helaas, die is. Uh, ja, die legt uh, gevloerd op bed. Uh, want ja, hij had een nieuwe single.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 Wow. Ja, hij, is, hij is er sprakeloos van <laughs> ja. Wesley Wolters uh, Gaan we ook nog even bellen Over uh, zijn nieuwe single Het mooiste wat er is Dus ik gok dat dat uh, Een kleintje is hmm. nee? Daar gaan we er in ieder geval van uit Dan gaan we er straks eventjes over bellen Menno Gruijters gaan we bellen Over zijn nieuwe single Van dag tot dag Day by day Day by day ja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 Ja, het is afhankelijk van hoe een je scherm is. Het. Oh ja, dat is ook zo. Je hebt een 5 bij 5 scherm. 5 meter heb ik het dan over. Ik heb 34 inch. Oh ja, yeah, dat is wel groot. Dat is, uh, ja. dat is heel hey, hey, groot. Ik word ik ook word een dagje ouder. Voor, voor, voor de computer, gewoon <laughs> 34 inch. Ja, dat is wel heel groot. Ik word ook een dagje ouder, dus de letters <laughs> moeten wat groter. Mijn, te, mijn televisie is 34 inch. <laughs> Ja, nee, dan maak je niets meer. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou ja, dus dat allemaal. En uh, ja, mooie muziek ook uh, zo uh, tussendoor. Ja. Ook van die uh, artiesten waar je het net over gehad hebt. Ja, en uh, natuurlijk uh, ja, gaan we door uh, René Kast ook nog even een nummertje draaien. Ja, om, uh, te, uh, ja wat een bericht. Uh, ja. Ik zag het uh, als eerste bij jou uh, op je tijdlijn. Ja. En uh, ja, die is uh, van de week uh, overleden. Afgelopen donderdag uh, of zo was, het? Nee, was dat? Nee, gisteren. Gisterochtend. Uh, gisteren, gisteren. gisteren ja, ja. jeetje. Ja, ja hij komt niet meer uit bed. Dus, nee, uh, dus uh, overdag nog uh, bij Radio Noordzee een optreden gegeven en, uh, ja, en ook dat naar de nummer bed gezongen, dat bekende nummer van. Daar naar bed gegaan en niet meer opgestaan. Ja. 59 jaar. Weet 59 ik. jaar, ja. Jeetje, nou.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 ja, uh, Ferid de Lids, uh, Frank van Etten, uh, ja, noem het allemaal maar op. Manoes Oosting. Uh, ken, je kunt haast geen uh, Nederlandstalige artiest opnoemen waar hij niet mee samengewerkt heeft. Zeker, nou, een rasartiest ja, uh, was ja. het. René Kast, hij werd uh, 59 jaar. Nou, veel plezier. Zometeen, uh, Fred. Ja, dankjewel. Het, uh, Entertainment for You. Volgende week zijn... Uh, nou, Jij bent er niet uh, volgende week, wel? Nee, nee ik ben er volgende week Nee, ik, nee, ik denk uh, drie maal scheepsrecht, maar dat niet. Uh, nee. volgende, week, volgende week, uh, Benno. Dan is Benno. Benno. Benno. Oh, dus uh, ga ik samen met uh, Benno Zandvoort op zaterdag doen. Hele fijne zaterdagavond. 2,8 graden. Kleek je goed aan als je naar buiten gaat. En alles lekker, een kacheltje omhoog. En uh, geniet van de mooie muziek. Hier bij ZFM. Tot volgende week. Sorry that the chairs are all I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe be eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm